Het seniorentoernooi bij Voab en de uitslagen zijn bekend. Roel, vertel, wat is er allemaal gescoord en wat zijn de standen? Ja, het waren spannende finales. Tenminste, de eerste finale is door Bocas juniors gewonnen. Er zijn spelers van het eerste en tweede van VOAP, die hebben er vier in gewonnen. Daarna de Nozums, dat waren de, de tweede finale, die hebben gewonnen uh, met 1-0. En die, uh, dat zijn spelers van onze tweede en het uh, eerste. Uh, daarna was het uh, Gewoon voor Goud, die hebben gewonnen van uh, FCH en Steuren. En uh, daar zijn jongens van buiten VWAP, dus ze waren te gast. Dus dat is een mooie overwinning voor ze. En daarna was het de finale van de dames, weer die uit Tilburg, tegen de VWAP dames. En die hebben weer die met 2-0 gewonnen. Dus uh, dat waren de vier finales. Nou, dan hebben jullie het toch goed gedaan, als ik het zo hoor. Ja, ja. Okay, dat was, uh, ja, het was uh, goed verlopen en nou, uh, de finales zijn nu afgelopen en de mensen zijn nog aan het genieten van de barbecue en over een uh, kwartiertje, half uurtje gaat de feestavond helemaal losbarsten. Inderdaad, nou dan wordt het gezellig later. In elk geval heel veel plezier, maak er een lekker feestje van en bedankt voor de uitslagen Roel. Ja, graag gedaan. Dankjewel.